2 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jeroen Stomporst en Govert van Brakel. Bert Waarden Wagendorp en Milou Melu van Hintum... zometeen in ons mediaforum. We volgen de Ronde van Zwitserland en je ziet het aan de oranje vlaggetjes buiten. De gespraken van handbal. <laughs> Frits Barend over de EK-wedstrijden van vandaag. Maar nu is het nieuws met Gert Pluuk. De Spaanse premier Rajoy zegt dat de financiële hulp van de Eurolanden... aan de Spaanse banken een stap in de goede richting is...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 Ga naar GETP.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag onze nieuwe trainingengids aan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo beginnen, We gaan beginnen nou, want ja, ja. Uh, ons forum uh, zit klaar. Even een korte uh, voorbeschouwing. Bert Wagendorp, Meru van Hintum. Aan beide van jullie, Bert, begin bij jou. Is het over en uit voor Nederland na gisteren? Ik denk het wel. Meru? Over en uit. Dat vind ik wel heel absoluut. Maar het ziet er niet echt heel erg mooi uit, toch? Vind je ja. jou? We gaan zo dus over voetbal praten en over wielrennen. Ook nog de ronde van Zwitserland is weer aan de gang. U luistert naar Radio 1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stoophorst. En het wielrennen, ja, dat is al een tijdje aan de gang natuurlijk. De eerste volledige etappe na de prolog van gisteren. Ronde van Zwitserland. Sebastian Timmerman. Die verrassend gewonnen werd gisteren door Peter Sagan, de Slovaak. Die de alleskunner eigenlijk. Uh, Tijdrijden kan die goed, sprinten kan die goed. Vandaag mag hij bewijzen hoe goed hij kan klimmen. Want in de eerste rit in lijn is het meteen klimmen geblazen. Uh, behoorlijk klimmen geblazen ook. Eerst over de Simplon pas. Buiten categorie klim. Na meer dan 2000 meter hoogte in het uh, zuidwesten van. Van, van Zwitserland. En dan op weg naar Verbier, een klim die we ook kennen... uit de Tour de France. Drie jaar geleden kwamen we daar uh, boven... met de Tourcaravaan. Daar won Alberto Contador toen de vijftiende rit van 2009... van die Tour de France en legt daar de basis voor uh, de tour zegen En nu mag Sagan bewijzen dat hij ook goed kan klimmen. Maar er zijn veel Nederlandse klimmers, dus wellicht uh, kunnen de oranje wielrenners... het beter doen dan de oranje voetballers gisteren. Want bijvoorbeeld Robert Geesink is uh, in de Ronde van Zwitserland. Steven Kruiswijk is er. Bauke Mollema is er. Tom Jelterslachter... Ook nog eens negende wet in die uh, korte tijd rit Het heel goed deed. 20 seconden achter Peter Sagan. Zij gaan uh, vandaag allemaal uh, meestrijden. Toch wel om de dag zegen denk ik. Want het zijn renners die in uh, volle voorbereiding zitten. Vooral Geesink, Kruiswijk en Mollema met name op de Tour de France. En ook Wout Poels is aanwezig. En hij is ook in vorm de klimmen van Vakantselei DCM. Maar het duurt nog wel even hoor. Voordat er uh, daar in Verbier geklommen gaat worden. Want de finishstreep is nog zo'n dikke 100 kilo, 130 kilometer weg. Men is bezig aan die simplon pas. Heb al even een tijdje. ...geen berichten meer gehad uit de koers... ...waar de hele dag al twee renners voor een minuut of vijf voor het peloton rijden. Het is een uh, Italiaan daarvoor aan, Alessandro Bazana rijdt voor het Team Type One... ...en Ryan Anderson komt uit Canada en rijdt voor Spider Tech. Twee ploegen die op een wildcard mogen starten in de ronde van Zwitserland... ...en dus uh, doen wat ze moeten doen, namelijk publiciteit pakken... ...onder meer door mee te gaan in zo'n vlucht van de dag. Maar grote namen zijn het niet, Bazana en Anderson. De twee koplopers die de hele dag al zo'n beetje vooruit rijden dus... Laatst gemelde voorsprong, 5 minuten 23 seconden op het peloton. Waar de liquikasploeg van Peter Sagan de, uh, de tempo aanvoert tijdens de beginning van die Simplon pas. En als men daarboven is, is het nog 130 kilometer naar de finish in Verbier. Er wordt gehandeld De eerste wedstrijd om de handbaltitel bij de vrouwen. De wedstrijd tussen Dalfsen en SCW. Lieser van der Maan. SEW inderdaad uit het Noord-Hollandse Wognum. Tussenstand na bijna een kwartier alweer in de eerste helft. Is acht in het voordeel van Dalfsen. En zes doelpunten gemaakt door de ploeg uit Noord-Holland, uit Wognum. Dus SEW, dat al vijf maal eerder de beste was van Nederland. Dalfsen probeert de titel te prolongeren. Was vorig jaar de beste en scoort nu via een hele mooie breakout. Sharina van Gort zij maakt 9 tegen 6. Het verbaast mij een beetje, want de sporthal hier, de trefkoelen in Dalfsen, peilde vorig jaar helemaal uit. De brandweer kneep toen een oogje dicht. Het zat bom en bom vol met ongeveer 1500 mensen. Maar nu valt het allemaal wat tegen. Ik denk zo'n 800, 900 mensen. Veel... Geel-rode vlaggetjes, het geel-rood ook op de wangetjes. Gesmeerd van de mensen hier die wel een hele hoop kabaal maken. Rode toetjes zijn uitgedeeld en uh, SEW is nu in balbezit. In een leuke wedstrijd tot nu toe waarin het tempo bijzonder hoog ligt. Goede aanval en dan vanuit de hoek wordt de bal keurig afgerond door Annelie Ooms. En zo is het 9 tegen 8 na een kwartiertje in deze eerste finale wedstrijd om de landstitel bij de vrouwen. In ons, uh, in ons mediaforum Bert Wagendorp, columnist bij de Volkskrant... en Melou van Hintem, internetjournalist, auteur van het boek Doe eens normaal. Uh, Melou, hoe groot is de kater? Hoe groot is de kater? Ja. Bij mij? Hij ah, is niet zo uh, heel uh, groot, maar dat komt misschien... <laughs> omdat ik er niet zo heel veel vertrouwen in had van tevoren. Hmm. Bert? Die meisje ook niet zo groot. Ik zag het, uh, ik dacht, zag het toch een beetje aankomen. We zijn uh, twee jaar geleden met zes ongelooflijk slechte wedstrijden... na de finale van het WK gezwijnd. Daarna zijn we ons uh, zelf enorm gaan overschatten. En dachten we dat we een geweldig team hadden. En ik dacht er steeds al van... nou, dat team is niet zo heel erg goed. Dat heeft in elk geval een, een verdediging die zo lekker is als een mandje. En hoe moet je daarmee... Uh, sport, in de sport is het dan één keer zo... Uh, elk goed team, wat voor sport dan ook... begint met een goede verdediging. En dat is uh, bij Nederland zelf al niet het geval. Wij kijken steeds maar naar een paar jongens op het middenveld... die wel goed zijn... Eigenlijk maar eentje. En een paar jongens in de voorhoede die ook wel goed zijn. Eigenlijk ook maar eentje. Noem eens namen. Nou ja, gisteren was was, natuurlijk, was redelijk op niveau. En uh, aan de, in de voorhoede hebben we toch vaak de hoop gevestigd op Arjan Robben. Die, die gisteren ongelooflijk slecht vond. Daar, uh, we hebben een bondscoach. Die, ja, dat is bijna een psychologische kwestie aan het worden. Die zitten in een bepaalde groef. Dit is mijn elftal, die blijft maar vasthouden aan die van Persie, die, die in, in, in Zuid-Afrika één keer heeft, ge, heeft gescoord. Waarom is maar dat onze spits? Maar meer dan dertig ingelegd in Engeland, ik denk dat dat ook wel telt. Ja, maar wij, we, hebben hem, we hebben hem nu al jaren gezien in het Nederlands elftal en daar functioneert hij niet. Dus dan moet je of anders gaan spelen met het elftal, of je moet eens een keer gaan kiezen voor iemand anders om op te stellen. Maar het is maar vasthouden aan een, aan een wensdroom. Maar het probleem lag toch niet in de verdediging, gisteren? Nee, Want, vond je jij, niet? Jij, nee, vond ik niet. Ja, we hebben een, er is natuurlijk een. Uh, we hebben een Er loopt daar een jongen van uh, die vroeger bij RKC speelde, geloof ik. Die loopt gewoon die hele Nederlandse verdediging ja. uh, speelt die uit. Nou, daar loopt. Uh, aanstaande woensdag loopt daar Ozil, Iets ander niveau. Ja, nee, die dan gaat moet je, woensdag ja. voor de hat-trick. <laughs> Mag okay, nou, ja. ik nog even vragen? Ja, die ja. hebt het over individuele spelers. Hè? In hoeverre maakt het ook uit of een team het heel erg uh, goed doet? Want ik zie dan wel allerlei mensen die in ieder geval in het buitenland heel veel geld verdienen. Dus het moeten dan wel uh, topspelers zijn. Ik moet ja. zeggen, ik zie niet superveel voetbal uh, meer. Want ik ben heel lang geleden afgehaakt toen ik vond dat ze elkaar vooral onderuit aan trappen waren. Toen vond ik er niet zo heel veel uh, meer aan. Maar een hoop van die mensen bij elkaar maakt nog geen team. Hè? In hoeverre maakt dat dan nog uit? Omdat jij nu focust of, op of één iemand hè? In, in een verdediging of een bepaalde spelers. Ja. In, hoe, hoeveel, hoe belangrijk is dat of het echt een team is? Bedoel, ja, vind dat jij is, dat er sprake dat is, is van cruciaal. een team bij dit, bij dit elftal? Is dat een team? Kan het een team worden? Nou, het, uh, ik heb het idee van niet. Het, het is, het, het, ik denk <lacht> dat, er, dat daar een coach zit die daar te weinig uh, over heeft. En die ook, uh, ja, wat ik net zei, die te vast zit in, in bepaalde uh, die, die, die, die, die structuren, een systeemdenker. Terwijl wij hebben een elftal wat laatste keer eens even gewoon weer fijn gaan voetballen. Gewoon mooi spel wil ik. Ja, okay. daar heb, heb je ook uh, gloedvolle woorden onlangs nog in de krant uh, aangeweid. Ja. Mooi spel. Ja, ja dat ja. is belangrijk. De Beautiful Kom. Game heeft het ook wel. Ja. We komen zo bij jullie terug, uh, want u hoorde het net al even in het nieuws. Opschudding in Almelo gisteren. Niet vanwege het voetbal, vanwege een verwarde man. Hij bezorgde de hulpdiensten een boelwerk. Marloes Nollen van de politie 20, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, het was gisteravond of gistermiddag even spannend. Want uh, er kwam een melding binnen bij ons... Uh, ...dat er een auto in het kanaal zou liggen aan de buitenhaven Oostzijde in, uh, in Almelo... ...en dat daar een man bij was en die zou riepen uh, dat daar ook nog mensen in die auto zaten. Nou, dat uh, was voor ons aanleiding. Twee collega's van mij zijn direct het water ingegaan en ook twee omstanders. Een duikploeg van de brandweer was ook uh, direct gealarmeerd. En uh, ja, daar is gezocht. Uh, in, het, in de auto en in het kanaal uh, zijn verder uh, geen personen aangetroffen... Uh, wel bleek dat de man die, dat, die, de auto, die zijn auto in het knal had geduw, geduwd, uh, echt uh, verward was. Die man hebben we aangehouden en inmiddels is hij overgedragen aan de, aan de hulpverlening. Want hmm. dat heeft hij nodig. Was het een bekende van u? En het betrof een 25-jarige man uit Reizen. Uh, of het een bekende van ons was, dat weet ik niet. Nee. Nee. Melo van Hinten wil ook wat aan u vragen, ons uh, panellid van deze middag. Uitstekend, dat kan Daar komt ze. Vragen. Nou, ik, word, ik, nou ja. ik ben benieuwd of u vaker met dit soort situaties te maken hebt. Omdat de politie wel uh, voorspeld uh, heeft. En ook de hulpverlening. Dat nu er zo uh, enorm bezuinigd wordt op de hulp aan de verwarde mensen. Zoals u het noemt. Dat het eigenlijk psychiatrische patiënten zijn. Dat u verwacht dat u meer van dit soort uh, gevallen te zien uh, krijgt. Gevallen, dat is niet aardig gezegd. Dat u meer van dit soort mensen tegen zult komen op straat. Ja, dat, dat is iets dat zou mogelijk kunnen zijn. Je hoort wel dat die discussie uh, wel, ja, inderdaad vaker uh, te sprake komt. Of ik het ook daadwerkelijk of we het kunnen aantonen, uh, dat weet ik niet op dit moment. Uh, ja. Daar heb ik niet, uh, beschik ik niet over die informatie. Nee, want u bent, u bent woordvoerder van de uh, politie en u kent uh, de ins en outs van uh, het geval van de uh, verwarde man. Uh, bent u Klopt. er wel achter wat hem bezield heeft? Behalve dat hij misschien zo in de waar was dat hij dacht: laat ik deze actie uitvoeren? Nee, uh, dat wordt nader onderzocht. Wij hebben ook een bloedproef. Bloedproef afgenomen, hm. wordt gekeken of de man onder invloed van alcohol of drugs uh, verkeren. En verder is het ook aan uh, de uh, mensen inderdaad van de hulpverlening om te kijken en, uh, wat, uh, well, wat de reden is waarom deze man dit gedrag heeft getoond. Horen we misschien later nog. Loes Nollen van de politie Twente, dank u wel. Graag gedaan. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond, de Radio 1 Sportzomer van 2012. Bent u daar nog? Kom, we gaan verder met het forum. Govert. Nee, we gaan eerst even langs Richard van oh, der Maade. Dalse natuurlijk, ja. dameshandbal. Ja, dat is hartstikke belangrijk deze middag. Dalse, S&W, Richard. Ja, nog 8,5 minuten over in de eerste helft. 12 tegen 8 in het voordeel van Dalfsen. De meiden van Peter Portinger. Die natuurlijk heel graag kampioen willen worden van Nederland. Net als vorig jaar. In de play-offs waren ze al duidelijk de beste. Wonnen dit seizoen ook al de Beker en de Supercup. En zijn dus duidelijk de favoriet in deze tweestrijd. Finale om de titel die beslist wordt in maximaal drie wedstrijden. En nu dus 12-8. SCW is vooral een vechtploeg. Dalfsen moet het vooral hebben van meer technische bagage heeft veel snelheid in de ploeg. Heel veel beweging. En handbalt ook duidelijk beter in de eerste helft tot nu toe. Ja, er wordt veel lawaai gemaakt op de achtergrond. Het spel ligt op dit moment even stil. Het is 12 tegen 8. In het voordeel dus van de thuisploeg. We praten door met uh, Melou van Hintum en Bert Wagendorp in ons uh, forum. Um, ja, de, kranten, de Duitse krant De Beeld geeft Arjen Robben de schuld uh, gisteren. De krant kopt. Robben brengt pech. Maar in de Nederlandse pers is Robben nou niet echt het pispaaltje nog. Wel bij jou, hè Bert, geloof ik. Nou ja, Biel richt zich natuurlijk op Robben omdat ze die kennen uit de Duitse oh ja. competitie. Ik vond Robben uh, slecht spelen. Omdat ja, hij uh, dat trucje van uh, uh, naar binnen draaien en op doel schieten... dat weten alle verdedigers inmiddels. Ja, dat, weten, op de paal, dat weten de keepers ook. Nou ja, het, is, het, blijft, kijk, het blijft natuurlijk een speler die heel erg goed is. Dat, dat moet je niet vergeten. Het is geen... Uh, geen uh, slechte, slechte voetballer, maar langzamerhand uh, uh, heb je toch iemand nodig... die het juist andersom doet voor de verrassing van de, van de aanval. En, nou ja, dat, dat hij komt. kijkt niet echt om zich heen. In die slow motions die zie je hem ook uh, een vooral. de medekijken. zag je links twee mensen vrijstaan... en dan gaat hij toch, zie je hem al naar het doel kijken. Want hij ziet niet eens dat daar twee mensen in een betere positie ja. staan. Dat is jammer. dat nou een kwestie van technisch inzicht of van psychologie? Dat is psychologie denk ik, omdat het is ook, het is ook de gretigheid van, om, om dat doelpunt... Kijk, dat had ik zelf als kijker ook, er hangt een doelpunt in de lucht. Dat hing in de lucht. Ja. En dat, dat, voelt, dat voel je op het veld nog veel sterker. Want We kunnen deze jongens hebben, we gaan ze gewoon... Uh, ik ga, en ik ga de band breken, want dat kan ik. Zou het ja. ook te maken hebben met die jongen, uh, Arjen Robb in dit geval... wel? heel veel over zich heen heeft gehad de afgelopen tijd. En die Duitse pers is niet ja, maals? Ja, natuurlijk, die wil, die wil daar ook... die zal daar uh, revanche voor willen nemen... of die wil dat van zich af voetballen. Ja. En dat dan woensdag... Maar als die dat in zijn eentje zou moeten oplossen... dan is dat natuurlijk wel heel onredelijk. Ik bedoel, ik weet nee. niet... Dat ja, weet maar jij dat legt hij misschien, zichzelf er... op, waarschijnlijk. Uh, nou, nee, je kunt er natuurlijk uh, ook als, als, als heel uh, team... dat om zo'n zo ja. elftal uh, heen zit... Uh, ik, ik heb geen idee, misschien weten jullie dat wel... maar of er ook sportpsychologen sportspsychologen zijn bijvoorbeeld... of mensen op die manier een soort mentale zeker ondersteuning, zekere, ondersteuning krijgen. Nee, maar heeft, maar, uh, onze jongens, zeg maar, wij... Nee. Krijgen wij nee. sport op? boeren het me Echt niet. Want nee. dat zou ik wel ongelooflijk conservatief en, uh, het, en jaren 50 vinden. Dat is een hartstikke hard nodig, natuurlijk. En ik vind het ook raar als zo'n jongen, uh, als die zo'n pispaal zou worden en dat hij dan verder in zijn uh, sop gaan mag koken. Ik bedoel, dit zijn professionals die een prestatie leveren. En als je op een bepaald moment ziet dat iemand dat kennelijk mentaal of dat dat uh, in ieder geval een rol erbij kan spelen, dat niet aan kan, dan zorg je er toch net zo goed voor als er een uh, masseur is voor je lichaam. Zo zeggen dat er ook een masseur is voor de geest. Ik zou dat echt, ik ben er dus niet van op de hoogte. Maar als het waar is dat er in niet zulke tijdens, uh, mensen zijn... Het... In Nederland waren er geen sportpsychologen. had je altijd al het verhaal, de Amerikanen deden het wel. Die namen geloof ik vier sportpsychologen mee naar actelijk. de winterspelen, in ja, de jaren negentig ja. al. Bij ons is dat een beetje gekomen. In, in sommige, uh, sommige sports die huren ze gewoon persoonlijk in. Ja, maar dat is maar dus niets, niet structureel. Niet structurele basis. Terwijl die jongens toch onder enorme druk staan. De, de, de ja. is helemaal niet gek om daarover te praten. Het is van van een macho, macho. wereldje. Ja. Ja, je moet niet toegeven dat je homo bent. En je moet ook niet toegeven dat je psychologisch een beetje in de knel zit. Want dat, dat daarmee wordt ja, je zwak. Je hoeft, nee, maar dat is toch ook weer onzin. Je hoeft helemaal niet eens in de knel te zitten. Want je kunt je voorstellen dat je, dat je als je goed wil uh, presteren op een voetbalwedstrijd... dat zowel je lichaam, je benen en je techniek... maar dat ook je psyche heel goed in orde moet zijn. Het is gewoon onderdeel van je profil functionaliteit en het blijft toch iets bijzonders in de... Maar waarom gebeurt het is heel puur conservatisme, een raar idee over macho zijn ofzo ja, dat daar ja, ja. wordt gespeeld. Ik, ik weet al hoe, uh, hoe Johan Derksen zal reageren als ja. er uh, bekend wordt dat een Nederlandse speler op de bank heeft gelegen bij een uh, ja, maar bij Dirkse, sorry, oh, ja, maar Johan ter ze, sorry, maar dat mag, mag echt nooit op ja, de uh, tv. De jongens, het trio uh, van Basten, Gullit, Rijkaard, die liepen wel bij, die hadden nou een Troost ja. die. Ja, toen werd dat wel. Toen ja, maar vond. Kijk, dat waren ook grote jongens, dus daarvan dacht iedereen toen. Van nou ja, dan zal, dat wel, dan zal dat wel mogen tegenwoordig dan. Die namen dan het voortouw. Ja. He, dan gingen vervolgens allerlei mensen naar die, naar die troost. He. Yvonne van Gennep ging erheen, heen. Er waren er veel meer. Ja. Hij kwam in de Tour de France ook op een gegeven ja, moment. Maar, dus maar nu heb je het ook weer over als mensen een probleem hebben. Terwijl ik denk het moet gewoon helemaal nee, maar ingebed ja, ja. zijn in de structuur. Het is dus niet zo. Die kwamen gewoon. Dat, dat vonden ze prettig. Ja. Maar bij individuele mensen dus ook. Dus dat was niet ja. ingebed in de structuur. Nee, de niet in de, de manier waarop ze dat... Maar We bijvoorbeeld wel bij de Gouden ja. hè van Robin van Galen. Ja. Is dat, uh, die die ja. hangen het bijna op. Die Rico Schuijers die heeft mm -hmm. zich enorm ja. ermee bezig ja, gehouden. Maar voetbal is dan niet nou, nee. dom. Zeker. Een ander probleem, uh, Melo, uh, Wat toch ook even met jou... Over, vanwege ja. de psychologie over willen... Want het hele proces bruif ik. Anders bruif ik. Is uit onze aandacht verdwenen. Dat, dat verwaait... Ja, nou, dat ligt er maar aan de zien, Want op Twitter, op Twitter die daar ja. geweldig berichten over geeft. Maar in de kranten zit nee, inderdaad maar, een beetje weg. Uh, Noors is niet zo best van een hoop journalisten, denk ik. Nee, maar los daarvan. Uh, ik bedoel, wij, wij zijn erg van de waan van de dag. En alles koers nu op het EK. En dan, dan, dan pakken we daar ook uh, volledig uh, over, over uit. Hè? Maar ja... Daar is nu ook weer de vraag, hè, hè, heeft die man een stoornis? Heeft hij geen stoornis? Oh, zo doe je oh, Ik dacht maar ja, nee, dat ik wat het. mocht zeggen... over die blikverdouwing, dat we nou, het, ja, het alleen maar over het BK hebben. Dat is nou, misschien ook een beetje stoornis. Dat is ook ik. een punt van zorg natuurlijk. <lacht> nee, dat dat het, nieuws, het, het gewone nieuws zo ver weggedrukt ja. kan worden. Ja, heel jammer. Het is natuurlijk een buitengewoon interessante case. Die je breidt. Ja. zeker als je ziet hoeveel het heeft uh, losgemaakt... Uh, uh, uh, in, de, in de media, maar ook in de politiek. Hè? De, toen hij uh, uh, net was opgepakt, uh, uh, is er toch toch een soort, uh, ja, ik noem het toch maar een hetsen oh. tegen Geert Wilders ontstaan. Want die zouden dan achter zitten. En uh, er zijn enorme toestanden geweest van wie daar nou allemaal eigenlijk schuldig aan zou zijn. Nou vervolgens hebben we er helemaal niks meer van gehoord. Nu uh, is die uh, rechtbankzaak bezig. En nu zijn er twee uh, uh, met elkaar strijdige psychiatrische uh, rapporten. De man heeft dan wel een stoornis, maar de een die plakt daar totaal andere etiketten op uh, dan, uh, dan de ander. Ja. En waar ze dan op uit willen komen, uiteindelijk, dat is dan belangrijk belangrijk, die psychiatrische rapporten, of hij toerekeningsvatbaar uh, is uh, of niet. Ja, eh, en, want als hij ontoerekeningsvatbaar is, al ja. is, dan, dan, uh, nou, dan kan hij een behandeling. in aanmerking komen voor behandeling. Als hij toerekeningsvatbaar is, moet hij de gevangenis in. En de, dat gaan ze doen, uh, uitvinden, met behulp van die etikettenplakkerij. En ik moet zeggen, ik vind, punt 1 uh, vind ik het uh, onzinnig om het zo te doen. En punt 2 is het ook nog eens schadelijk als je ziet welke etiketten er uh, worden geplakt. Ja. Omdat de meeste mensen die lijden aan de stoornis, die nu aan Breivik worden toegeschreven, die zullen natuurlijk nooit doen wat hij heeft gedaan. Ham, asperge, uh, mensen met asperger. La... Uh, met Gilles de la Tourette, ja. mensen die een tik hebben. Ja, ik ben ik doel, bang dat die mensen die dat oh, hebben... Dat dan het werkt automatisch stigmatiserend. Ja. Want je zag het bij Volkert van Graag ook. Hè, dat was, uh, is voorpagina nieuws geweest. Mm. Dat mensen die naar hem hebben gekeken... die niet aan het Pieterbaancentrum verbonden waren... Ja. en zeiden, ja, die, die heeft asperger. En dan kreeg je ook mensen met asperger, doen zulke dingen. Nee. En ik denk dat het een hele, echt een als ik zo mag zeggen, kansloze manier is om op die manier uh, naar die uh, man te kijken. Het is veel beter om te kijken van waar had hij allemaal last van, wat ze ook gedaan hebben. Was hij heel ja. eenzaam, uh, was hij uh, uh, depressief, uh, was hij heel onverschillig tegenover me, andere hoe? mensen. Zo me, zou je moeten zet, kijken. We zetten even een punt, ik ben wel benieuwd wat Bert er uh, uh, met de, de nuchtere kijk van buiten van vindt. Uh, is Breivik gestoord, denk ik? Nou, dus. ik ben ook wel van buiten hoor. Het lijkt ja. mij dat iemand die... Uh, ja, die maar tien... jij bent meer met de psychologie bezig. Het dus. lijkt me dat iemand die tientallen jongeren gewoon overhoop schiet, dat hij per definitie gestoord is dat je dat niet vanuit een normale geestesgesteldheid uh, doet. En uh, de, de aandacht die verdwijnt, dat, dat zag je vrij snel gebeuren. Uh, wij hadden iemand in, in, in Oslo bij de rechtszaak zitten, Mariken Smit. En uh, die uh, kon een aantal dagen voort met vreselijke details. Toen kon ze een aantal dagen nog schrijven over de, de, de, de, de achtergronden... de impact die het in Noorwegen had, de nationale rouw, de verwerking. En daarna... Uh, zakte bij mij ook de belangstelling weg, moet ik eerlijk zeggen. Toen dacht ik ook van, nou, nu heeft deze man voldoende podium gehad. Laten we hem gewoon levenslang geven. Laten we hem nooit meer loslaten. En laten we hem ook die, dat podium ontnemen. Dat is misschien een beetje een uh, populistische uh, uh, volksmening. Maar ik, ik, ik, ik, word daar, ik werd daar op een gegeven moment wel een beetje ziek van. Maar waar werd je dan precies ziek van? Dat hij te veel aan het woord kwam? Of, ik vond of het, dat ja. hij uh, ja, zo zijn... buitengewoon interessant om, om te zien uh, wat die man bevolgen heeft? Nou, dat had ik na twee, uh, twee stukken, had ik wel uh, ja, uh, uh, ongeveer. En dat, uh, dat werkt maar volgens dat mij weet niemand over. dat en bijvoorbeeld dan? Uh, Hebben jullie heb je daar heb dezelfde mening selve, over? Hetzelfde verhaal, ja. Verhaal. ja verhaal. Het, het, het, het, ik tenminste hoor. Want dat uh, is dan weer in Nederland speelt dat natuurlijk. Ja, uh, ja maar ja, het is iets heel anders natuurlijk. Kijk, ja, nou, ben, het gaat om de aandacht. Geeft iemand zo'n podium? Wat wordt allemaal bekend? De gruwelijke details? Uh... Nou ja, het, ik, ik snap wel... Het, kijk, het nieuws is cynisch. En nieuws is ook, is, is ook handel. Dus wij, na, na, na vier, vijf dagen... merk je op de krant, op de redactie ook van... Jeetje, je, ja, die, weer die breif. Ik, laten we... Laten we... Gaan dimmen, laten we minder gaan ja, doen. Ja, je komt uh, terug, je komt terug uh, op het moment dat de rechter uh, ons wijst. Dat, dat, ja, dat, dat is ongeveer ja. de, de, de, de gang van een uh, rechter. Ja, maar wat, wat ik toch wel uh, interessant vind aan deze zaak... is dat we, als het, als het goed is, als het goed aangepakt zou kunnen worden nog... dat we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop zo'n man uh, beoordeeld wordt. En dat kan veel verstrekkende consequenties hebben. En dan zou je veel meer lessen uit kunnen leren dan alleen voor deze zaak. Want hier in Nederland moeten ook psychiaters maar dat voor dat de rechtbank komen. Maar is, het, om, uh, is dat ook om in de krant te zetten? Want de krant is natuurlijk een breed medium... voor. Een breed publiek. Ik snap eens dat jij daar als, als, als professional naar kijkt en dat graag wilt weten. En dat kun je ook heel goed volgen als je dat wil. Maar uh, de, als, als nieuws-item houdt het op een gegeven moment op. Ja, ik denk er wat anders over. Maar. <laughs> Zullen we even de verkiezingen bij de kop pakken? 12 september. De heer Rutte heeft zich daarover uitgelaten, de premier. Hier in Nederland hebben we er nu al, geloof ik, vijf of zes alweer gepland staan. En niet met twee partijen, maar met alle tien, elf als ja, ja, dus televisiemakers dat is dat is, is daar, leuk. Nee, maar daar hebben we dus wel afspraken over gemaakt, Roemer en ik. Van Laten we nou begrijp oppassen ik. dat je niet mensen helemaal doodslaat... met politiek die laatste 2,5 weken, Want dan gaat niemand meer naar de stembus. Het gaat dat over debatjes. Debatten, ja. <laughs> bij Eva, Eva Jinek. En ik begrijp dus dat hij uh, dat maakt afspraken met... Uh, kennelijk zijn grootste tegenstander, Roemer. Ja, maar ik, uh, ik, begrijp, uh, ik, ik begrijp Rutte in dit geval heel erg goed. Ik, uh, ik, ik, bij de laatste verkiezing in juni 2010... Uh, had ik na, na drie debatten had ik het wel gezien? Ja, helemaal ja. klaar. En toen ja. uh, uh, het, het, ook de ensenering de, de, de van die debatten. Dat ligt ons gewoon niet zo. Het, het wordt een soort entertainment met, met, met lichtjes en, en, en, en, en toestal, toeters en bellen. Ik ben sowieso voor hele sobere debatten. het om de feiten gaat. En laten we het beperken tot, tot twee grote debatten. Doe eentje bij de RTL, eentje bij NOS. Ja. Want je, iedereen weet ook wel dat de mannen daar elkaar vliegen staan af te vangen. die ze één ja. dag na de verkiezingen. Alweer intrekken. die gaan ze onmiddellijk intrekken dat die worden weer uitonderhandeld dat wordt wordt ingeleverd dus het je weet ook het gaat nergens over ja, maar meloen moeten we niet toch veel zien als kiezer zijn van, nee van die... nee ik vind het helemaal niet ik vond ik heb me de vorige keer heb me enorm zitten ergeren want iedere keer zag je weer die hele rij er stonden ze achter die kansel en dan kwamen daar van die door van die spindokters of PR mensen of wat het ook mogen zijn ingefluisterde one-liners ze ja. luisteren totaal niet met elkaar of naar elkaar want ze horen dan volgens mij van die mensen achter zich maakt niet uit dat je tegenstander zegt zorg ervoor dat je je punt maakt ja. dus als kijker is er helemaal niks aan. Zou je wel voorstandig zijn van een goed inhoudelijk debat? Ja, twee inhoudelijke debatten van anderhalf uur. En twee aan twee gewoon. Maar goed op de inhoud? Ja, dat zou natuurlijk veel beter zijn dan mensen die avond aan avond... dezelfde tegen elkaar lopen te Zoals de Amerikanen dat doen met hun presidentsverkiezingen. Eén tegen één. Ja, dat moeten we hebben. En dan ook met een hele scherpe man ertussen die ze echt tot op het bot ondervraagt. Dan schiet je er wat mee op. Iets anders dan zondagochtend interviews. oké Dank jullie wel. Bert, dank jullie. Emilio, Melo, ga naar het nieuws, toch? Gerco? Zeker. Dit is Radio 1. De Russische Voetbalbond heeft een dringend beroep gedaan... op de supporters van het Russische team... om in Oekraïne geen problemen meer te veroorzaken. Wangedrag van Russische fans kan het team punten gaan kosten, waarschuwt de bond. De UEFA is inmiddels een tuchtzaak begonnen... naar misdragingen van Russische fans in het stadion van Wroclaw Tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië gooiden supporters van Rusland vuurwerk op het veld. En na de wedstrijd vielen fans stewards in het stadion aan. Vier van hen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Ook zouden er racistische leuzen zijn geschreeuwd. En sommige Russische fans droegen extreemrechtse vlaggen. De Spaanse premier Rajoy zegt dat de financiële hulp van de Eurolanden aan de Spaanse banken een stap in de goede richting is. In een persconferentie zei hij dat het akkoord goed is voor de geloofwaardigheid van de euro. Spanje kan maximaal 100 miljard euro lenen uit de Europese noodfondsen. Dat is nodig om de bankensector overeind te houden. Geld lenen op de kapitaalmarkt werd voor Spanje te duur. Een ander voetbalbericht, het gaat over Oranje, Joris Matthijsen lijkt op tijd fit voor de tweede groepswedstrijd op het EK woensdag tegen Duitsland. De verdediger trainde vandaag in Krakau voluit mee. En dat gebeurde met de wisselspelers van het verloren duel tegen de Denen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is rust bij Dalse SEW. Richard van der Maaden, handballen. Ja, 17-12 in het voordeel van Dalfsen. Dat beter speelt, frivoler, dan uh, SEW. Het is uh, gewoon leuker om na te kijken voor het uh, thuispubliek ook. En uh, SEW, dat kon een beetje bijblijven tot ongeveer 15 minuten. En daarna was het uh, heel duidelijk, uh, Dalfsen dus, dat, dat beter speelde. De hoeken ook beter benutten, vanuit de cirkel makkelijker scoorde. En uh, SEW staat daarom ook uh, terecht achter met een... Uh, Vijf doelpunten verschil, 17-12 in het voordeel dus van de regerend landskampioen Dalpsen. GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA, de partijen van het Vijf-Partijenakkoord, uh, die drie althans, die waren al om. Vandaag kwam er de VVD bij. Het gaat natuurlijk over de omstreden forense tax. Premier Rutte zei in het programma Jinek op zondag dat er een reële kans is dat de VVD de forense tax terugdraait. Nou ja, goed, we zijn in ons verkiezingsprogramma te schrijven. Het lijkt mij, de kans lijkt me reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Wij gaan natuurlijk meer lastenverlichting uh, teruggeven aan mensen. Dus en wij zijn de forense een partij tax van lastenverlichting. Verdwijnt. Ja, luister, Het verkiezingsprogramma wordt geschreven, maar de kans is natuurlijk reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Volgens Rutte zat er na de mislukte Katshuisonderhandelingen niets anders op om dan tijdens het overleg over het vijfpartijenakkoord met, het, uh, met de Forense tax akkoord te gaan. Ook al is het belasten van de reiskostenvergoeding op het woonwerkverkeer bepaald geen VVD ideaal. D66-leider Pechtold vindt het flauw dat Rutte het akkoord niet durft te verdedigen, zei hij in Buitenhof. Ik zie partijen die kennelijk uh, met, met 14 weken voor de verkiezingen... wat angstbiberitis uh, krijgen. Ik heb dat niet. En Pechtold zei, uh, zei erbij dat hij wel voor zijn handtekening staat. Dat iedere twee, drie jaar, want dan hebben we zo langzamerhand... verkiezingen, helaas niet ja. meer iedere vier jaar... dat partijen het vrijstaat om na verkiezingen weer nieuwe ideeën aan te brengen. Dat snap ik. Maar bedenk ook dat als de verkiezingen zijn geweest... eer dat er een kabinet zit, die begroting van 2013...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 The grass between your toes, it's a part of you I'm zomer is dus de zomerhit van 2012 kunnen worden Will and the People lying in the morning sun ja, en over het TK heen, Jeroen, kijken we natuurlijk ook naar het wielrennen. De Tour komt eraan. Wat oh, gebeurt joh. er, er is in nog de niks verloren. Aandorpen? Er is nog niks verloren, maar wielrennen is ook een mooie sportronde van Zwitserland, Sebastian. Nog drie weken en dan begint de Tour Zo. inderdaad. <laughs> en het uh, peloton heeft zich een beetje in tweeën, of eigenlijk in drieën gesplitst. Een deel bereidt zich voor in de ronde van Zwitserland. Vooral eigenlijk de Nederlandse klimmers. Geesink, Kruiswijk, Mollema. Tom, je had de slachter rijdt de Tour niet, maar deed het gisteren heel goed met de negende plaats in de proloog. Zij zitten allemaal in het peloton. Peloton aan het dalen van die Simplon pas. Dan ga je van 2 kilometer hoogte na zo'n, ja, bijna 800 meter kom je op uit zo'n beetje in het dal. Op een hele, hele brede weg tussen de groene velden door en op die brede weg een minuut of drie. Uh, ruim 3,5 moet ik zeggen voordat peloton uitrijden nog steeds de twee koplopers. Die Italiaan Alessandro Bazana. Hij rijdt voor het Team Type 1, een uh, ploeg waar een aantal uh, diabetespatiënten met het uh, type 1, vandaar de naam van de ploeg ook inrijdt. Uh, Martijn Verschoor rijdt ook onder andere in die ploeg. Hij niet aanwezig in de ronde van Zwitserland. Bazana, de Italiaan, wel. En hij is dus ontsnapt samen met een Canadees, Ryan Anderson. Ze kennen elkaar denk ik wel. Want Bazana is een beetje een Italiaanse wereldreiziger. Hij heeft veel in Amerika ook gereden. Een aantal jaren ook in de Australische ploeg gereden. En hij heeft dus ook veel op het Noord-Amerikaanse continent gekoerst. Ongetwijfeld wel eens een keer eerder in één peloton met die Ryan Anderson gezeten. 3 minuten 40. de laatste melde voorsprong. We zijn over de helft van de etappe. 114 kilometer zijn er afgelegd van de 218. Dus nog 104 te rijden uh, tot aan de top in Verbier. Laatste 10, 12 kilometer. Dan gaat het echt pittig omhoog naar de top dus van dat uh, wintersportoord. En gaan we kijken hoe het is met uh, de Nederlandse klimmers. Dit is dus een deel van het peloton dat zich voorbereidt op de Tour. Een ander deel van het peloton heeft dat gedaan in het Criterium du Dauphiné. Koers die vroeger bekend stond als de Dauphiné Libéré. Vandaag de laatste etappe verreden van Morzine naar Châtel. Een uh, ja, toch wel behoorlijk. Pittig ritje nog met een aantal beklimmingen. De laatste anderhalve kilometer ging ook bergop. Daar leek Luis Leon Sanchez uit de Rabobank ploeg. Ook zeker trouwens van het plaatsje in de toerploeg. Uh, Na de dag uh, overwinning te sprinten. Maar werkelijk waar, in de laatste meters kwam Daniel Moreno hem voorbij. Spanjaard rijdend voor Cartusha. En Moreno pakt zo zijn tweede dag succes in de Dauphiné. Luis Leon Sanchez dus tweede. Cadel Evans wordt derde in de rit. Zesde trouwens Pieter Wening. Die andermaal net als gisteren een hele goede indruk maakte. Wening gaat nog. Normaal gesproken ook de toerrijden voor Orica Greenwich, die Australische ploeg. De eindzegen in het criterium du Dauphiné is voor Bradley Wiggins. Die dit seizoen al de ronde van Romandie en parijs Nies won. En nu dus nog die goede vorm die hij heeft. Zes weken moet zien vasthouden. Eerst drie weken tot het begin van de toer. Maar ja, de toeren zelf natuurlijk ook drie weken lang. Michael Rogers en Cadell Evans worden tweede en derde in het criterium du Dauphiné. En Wilco Kelderman, de jonge Rabobankrenner, viel heel erg op. Wint de witte trui en wordt achtste daar op drie minuten 26. Van Wiggins in het eindklassement. Perfecte prestatie van die Wilco Kelderman. In de ronde van Zwitserland is het nog lang. Nog zo'n 100 kilometer tot aan de finish in Verbier. En de twee koplopers Alessandro Bazana en Ryan Anderson... hebben drie minuten en 35 seconden voorsprong op het peloton. Polen is in mediterrane sferen vandaag. Want in Gdansk, de havenstad in Noord-Polen... wordt de wedstrijd gespeeld tussen Spanje en Italië. En kraken hoor. Het Waconezen legde met voetbalcommentator Arno van Meulen... deze twee Zuid-Europese voetbalgrootmachten naast elkaar. Italië en Spanje. De vergelijking. De speelstijl. Italië. Het is een van de weinige landen die heel klassiek 4-4-2 speelt. Of misschien zelfs wel met drie centrale verdedigers gaat spelen. En er is wel in de voorbereiding gevraagd ook door Italiaanse journalisten... Van overweeg je niet om met drie spitsen te gaan spelen. Nou zei hij, misschien in de loop van het toernooi... maar daar zijn we nu nog niet aan toe. Dus hij speelt met twee aanvallers. En dat is eigenlijk wel een beetje ouderwets. Spanje. Ja, dat is natuurlijk de Barcelona-stijl, gebaseerd op veel balbezit, zeer aanvallend, heel verzorgd voetbal. Vleugelaanvallers met bijvoorbeeld Silva, ja, waarschijnlijk Torres in de spits, maar dat is het absolute Barcelona-voetbal. Lust voor het oog, soms niet super efficiënt, maar leuk om naar te kijken. De spelersgroep, Italië. Vooral aanvallend hebben ze heel veel problemen. Veel spelers in de aanloop naar het toernooi raakten bijvoorbeeld geblesseerd. Ik kan dat onderstrepen met de twee spitsen die hij wel opstelt. Cassano, half jaar geleden nog aan een hart geopereerd. En de andere is Ballotelli. En Prandelli heeft eigenlijk niets met Ballotelli. Want Ballotelli, dat weten we, er is een steekje aan los. Prandelli heeft hem lang ook geboycott. Hij heeft bijna niet gespeeld de afgelopen twee jaar in de aanloop naar dit toernooi. Alleen toen iedereen wegviel, dacht hij van mijn hemel, wat moet ik... En deze man, deze speler, is pas 21 jaar... kan wel op zo'n toernooi ineens iets fantastisch laten zien. Dus dan, dan neem ik het maar op de koop toe. Hij heeft wel met hem gesproken. Maar ja, het kan ook zomaar misgaan. Maar het zijn dus eigenlijk wel twee spitsen waar al een verhaal bij zit. Dus heel weinig aanvallers. Spanje. Ja, Spanje, enorme concurrentiestrijd. Die zijn blijkbaar een uh, spits kwijt. Um, maar die hebben daar bijvoorbeeld wel weer Torres gewoon voor terug. Want Torres hebben we de afgelopen jaren bijna niet gezien. Op alle posities zijn ze meer dan dubbel bezet. Het enige probleem, Pius zou je kunnen zeggen, zit achterin. Maar is de verwaarloze Puyol is weg. Puyol is niet de beste speler van Spanje. Was wel een ontzettend belangrijke speler van Spanje. Vooral qua mentaliteit. Maar op het middenveld en aanvallend kunnen ze nog steeds twee elftallen opstellen. De stemming. Italië Verward. Twee dingen gebeurd. Omkoping, waardoor de ploeg geraakt is. Crescito onder andere heeft de trainingskamp moeten verlaten om die reden. Buffon staat onder druk. Er zou ook eens mee aan de hand zijn, hoewel hij ontkent dat. Maar dat betekent wel onrust. De aardbeving heeft de voorbereiding ook wel een beetje in de war geschopt. De wedstrijd niet doorgegaan. Er zijn spelers uit het elftal die komen uit het gebied. Rondom Parma een beetje in die hoek waar de aardbeving was. Dus het is niet de meest rustige manier om je te prepareren op het toernooi. Maar oké, okay, zegt zegt uiteindelijk niet alles. Spanje. Een hele korte voorbereiding. Want die hadden als enig land nog een hele late bekerfinale. Met de spelers van Barcelona en Bilbao. Dus je hebt eigenlijk maar één serieuze wedstrijd kunnen spelen. Uh, een korte voorbereiding, maar daar hebben ze iets minder last van... omdat het elftal uit twee grote motoren bestaat. Barcelona, Real Madrid, uh, die kennen elkaar natuurlijk wel vrij goed. De onderlinge historie. Italië heeft hele goede scoren tegen Spanje. Dat is eigenlijk wel verrassend. Spanje uh, heeft in het verleden heel vaak van uh, Italië verloren. Een angstgegner. Dus dat is een, een, een puntje voor Italië. Uh, maar ja, oké, okay, historie... Kijk even naar de afgelopen twee toernooien. Spanje twee keer winnaar, Italië twee keer dramatisch gespeeld. De favoriet. Spanje. Arno van Neulen hoorde u in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Richard van der Maarden, handbal bij de dames. En het gaat ergens om, Dalse SEW. Ja. 2,5 minuut zijn we bezig in de tweede helft. 18-13 is de voorsprong voor Dalfsen. Bij rust was het 17-12. SCW nu in balbezit in het midden met Maaike Bauer die zojuist het dertiende doelpunt voor de Noord-Hollandse ploeg maakte en nu met een schijnschot de bal afspeelt. naar de rechterkant het schot vanuit de tweede lijn wordt dan gepakt door de kiepster van Dalfsen, dat is Aniek Lipman. Maar de aanval is nog niet voorbij. Vanuit de hoek mag SCW opnieuw gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Offensieve dekking nu aan de kant van Dalfsen. Dat is vorig jaar ook al de beste was de Supercup won dit jaar. De beker pakte en de grote favoriet is om opnieuw kampioen te worden van Nederland. De aanval gaat via de cirkel van SCW en wordt uiteindelijk afgerond. Uitstekend door Brenda van der Molen. Ik ben benieuwd of SCW toch nog wat kan doen. Het is een taaie ploeg, het is een echte vechtploeg. Meer misschien nog wel een echt collectief dan Dalfsen. En Het komt nu dus na ruim drie minuten in de tweede helft terug tot 18.14. Het kan nog alle kanten op hier in het trefkoelen in Dalfsen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Govert van Brakel en Jeroen Stomhorst. Mijn, je step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Mijn, your love, don't let them fool you, girl. No one wants to see you broken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 Jager, We gaan naar uh, een van onze travelers van de NOS. Naar Mark Brasser, want hij zit in Parijs. Hij wel. Mark, goedemiddag. Goedemiddag Jeroen. Want jij gaat zo om te kijken naar, uh, ik heb het genoemd... wellicht de beste tenniswedstrijd in jaren. Nadal tegen Djokovic, finale Roland Gros. Wat willen we nog meer? Wat uh, willen we nog meer? Inderdaad. Ja, als het net zo'n uh, mooie partij wordt als de finale bijvoorbeeld van de Australian Open dit jaar tussen de twee. Die vijf die uur en 53 minuten durende vijfzetter... Ja, dan uh, belooft het inderdaad uh, heel wat te worden. Ja, het, het zijn de beste twee tennissers van dit moment. Uh, zeker op uh, Gravel. Met afstand, en, hè? Met, uh, met afstand. Nadal zeker met afstand. Uh, Djokovic hebben we natuurlijk gezien dat hij wat moeite had. Uh, eerder in het toernooi. Al twee, vijfzetters. In de benen, maar goed, hij speelde wel heel constant uh, in, in de halve finale tegen Roger Federer, die die in uh, drie sets opzij zette. Dus het uh, ja, nee, het belooft inderdaad een, een een fantastische wedstrijd te worden. En en ja, de belangen zijn natuurlijk uh, groot. Ik bedoel, buiten dat ze natuurlijk allebei een Grand Slam titel willen winnen. De, de eerste plaats op de wereldranglijst is niet in het geding. Ik bedoel, wie er vandaag ook wint, als Nadal wint, dan uh, wordt hij niet de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij kan wel uh, voor de zevende keer natuurlijk dit toernooi winnen. Uh, hij staat nu gelijk met een, met een legende. Björn Borg, die heeft zes keer hier het toernooi gewonnen. Zes keer meegedaan, ook zes keer gewonnen. En Nadal staat ook op zes en kan op zeven komen. Nou, de belangen uh, zijn natuurlijk voor Novak Djokovic nog veel groter. Uh, die kan uh, buiten uh, de, ja, de titel hier voor het eerst pakken. Dat hij zijn eerste titel hier pakt. Dan heeft hij niet alleen zijn career slam voltooid. Dan heeft hij alle Grand Slam toernooi een keer gewonnen. Maar dan is hij ook houder van alle vier de titels. Uh, Wimbledon, die won hij vorig jaar. Daarna de US Open, de Australian Open. En als hij nu ook Roland Garros wint... heeft hij gewoon alle vier de titels in handen... Dat zou wel een uh, ja, natuurlijk een fantastische prestatie zijn. Dus het gaat uh, echt ergens om vanmiddag. En dan uh, nou zeg jij al een beetje, Rafael Nadal, die is wel helemaal, steekt hij er bovenuit. Uh, hij heeft dus ook gewoon de meeste kans. Want Djokovic aan de andere kant is weer een enorme knokker gebleken. Zij ja, inderdaad. Nee, dat, dat is het. Kijk, uh, ze zijn. Uh, Nadal wint het natuurlijk. En zeker lange wedstrijden, als hij lange wedstrijden moet spelen. Dan, uh, en dat is tegen Federer ook wel eens gebleken. Ja, de spelers moeten er natuurlijk mentaal, uh, niet alleen fysiek, maar mentaal ook opgewassen zijn tegen dat spel van, van Nadal. Dat zijn niet zo heel veel spelers. Maar Djokovic heeft inderdaad laten zien: niet alleen in deze partij, maar ook in wedstrijden in het verleden. Dat hij gewoon dat gevecht met, met Nadal aan kan. Hij gaat er gewoon uh, staan en hij blijft vijf sets gaan. En dat is natuurlijk wel wat heel veel spelers niet kunnen. En wat Novak Djokovic natuurlijk een hele grote maakt. Die is mentaal zo ontzettend sterk. Hè, we hebben gezien in die kwartfinale Tsonga... dat hij vier matchpoints overleefde hier op, op het centenkoord. 15.000 Franse supporters had hij tegen. Hij speelde niet alleen tegen Tsonga, maar ook tegen het publiek. Ja, vier matchpoints overleven. Uh, uh, ijzersterk natuurlijk uh, in, in rondes eerder al. Die andere vijf sets. Seppi was hij al mentaal sterk stond hij er op de beslissende momenten en dat is natuurlijk wel iets wat nadal ja die breekt zijn tegenstander eigenlijk natuurlijk fysiek maar ook mentaal eh, als het langer dan vier sets gaat duren ja dan weet je bijna dat je van nadal niet gaat winnen maar dat gaat niet voor Djokovic. die weet dat hij dat wel kan Grote vraag is nog even tot slot, Mark. Gaat het wel allemaal door? Met andere woorden, ja, want hoe is het weer? Dat is, uh, sinds ik hier ben, Jeroen, dat is uh, ruim een week. Uh, wordt er al, uh, zijn, de voorspellingen zijn heel erg slecht. Er wordt ook al een paar dagen gesproken over misschien wel een maandagfinale. Nou, we hebben net even uh, met collega Jan Siemerink even op de, de buienradar zitten kijken. Er zit, een, uh, de, er zit inderdaad een bui aan te komen vanuit het zuiden... die rood gekleurd was op de radar. Dat is volgens mij zo'n beetje het slechtste, de slechtste bui die je hebben kan als hij, als hij rood is. Uh, ja, het is... Het is afwachten. De ene uh, meteo zegt ja, 40, 50 procent kans op regen vanmiddag. De andere zit weer wat hoger. Het spreekt elkaar een beetje tegen. Het is vooralsnog droog. Het is de hele dag droog uh, tot nu toe in Parijs. Maar goed, dat wil niet zeggen natuurlijk dat het droog blijft. Ik vind het jammer eigenlijk, maar goed, er zitten natuurlijk heel veel belangen... en televisie en uitzendtijden en dat dan vast... Dat als ze al zo lang weten de organisatie dat het slecht weer wordt, waarom hebben ze de wedstrijd niet naar voren gehaald? Bijvoorbeeld, ja. Ja, was om één uur begonnen in plaats van drie uur. He, want morgen kan dat als de maandagfinale wordt, kan dat misschien ook wel morgen. Dan gaan ze niet om drie uur beginnen, maar veel eerder. Dus ja, het, het, het is gewoon afwachten. Wij, wij, wij weten het ook niet. Misschien gaat de bui langs parijs, misschien gaat hij er vol overheen. Ja, en dan, dan hebben we een probleem. We merken het vanzelf. Mark, dank je wel. Laten we hopen dat het gewoon doorgaat. Nederland-Denemarken, de uitslag goed na. Land, uh, land is een beetje landerig vandaag, en dat komt niet alleen omdat het zondag is. Contact zoeken met Frits Barend, voetbalkenner bij Uitstek, op locatie. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de kater? Nou, groot. Ik was er gisteren. En uh, dan land je in Garkov, dan word je naar het Oranjeplein geleid... en daar treden dan tweede-rangs artiesten op die dat wel heel leuk doen. En ik vergeleek die artiesten met de Denen. Onze eerste artiesten waren thuis. Onze eerste-rangs speelden in het Nederlands elftal en spelers die net niet goed genoeg zijn voor de Nederlandse competitie. Ja of voor de grote internationale competitie, spelen in het de Deense elftal. Dus de sfeer was euforisch, was een hele leuke manier waarop we naar het stadion liepen. Ja, er kon echt niks misgaan, tenzij het zelf dat zou beginnen zoals het begon. En wat, wat ging er dan mis in jou Nou ogen? kijk, ik zat naast Barbo op de tribune. Het, was een, het had het gevoel van een thuiswedstrijd bij een Europacup-wedstrijd. En dan klap je er bovenop, dan begin je meteen van kiet van te laten ja, zien. Ja, ze begonnen bij... toch best wel aardig, Frits? Nee, de aftrap. weet je waar de aftrap eindigde? Bij Maarten Stekelenburg. Oh, zo en, bedoel je. Uh, ja, echt het, echt het, het begin, begin. De Denen, Andersen. Het eerste kwartier was het slechtste kwartier tot nu toe van het EK voetbal. Het was heel traag, maar Denemarken is heel zwak. Ik heb zo laatst zeggen Brazilië is in voetbal, jongens. Ik heb zelden een ploeg zo weggespeeld zien worden door het Braziliaans Olympisch elftal, de jonge Brazilianen. En dat zag je ook gisteren toen ze balbezit hadden. Als ze wilden aanvallen, ze wisten niet wat ze moesten doen. Aan de zwakke verdediging, verdedigingskant van Nederland kwamen ze een paar keer goed door, die rechtsbek. Nou, die had een voorzet. Ja, uh, die heeft een amateur in de Nederlandse competitie nog beter. Die kwam nergens terecht als ze iets meer echt voetbal hadden gehad, die denen. Maar ja, Nederland durfde niet. Nee, maar ja, dat, hoe komt dat dan dat wij niet durven? Ik bedoel, een ja, elftal met zoveel dat, zelfvertrouwen daar naartoe gegaan. Ja, maar je hoort, het is. Uh, kijk, we hebben één systeem, dus altijd met twee controlerende middenvelders. Maar de Denen zijn dermate zwak. Eriksson, hun verdette, heeft geen bal goed geraakt. Heeft alleen maar teruggetikt, teruggetikt. Was totaal niet in de wedstrijd. Wat had jij dan gedaan met de opstelling? Ik denk dat ik voor deze wedstrijd... Ik denk dat ik twee elftallen had gemaakt. Maar dat, dat, dat lees je wel vaak ook met mensen die Europa spelen. Je maakt een uit- en een thuiswedstrijd. De acht, negen staan vast. Ik had ten eerste in de voorbereiding ook al vaker gezegd... ik had tegen Engeland al een keer geoefend met Huntelaar en van Persie samen. Het zijn toch de twee topscorers van Europa buiten die twee Spaanse fenomenen, Ronaldo en Messi... die in de Spaanse competitie spelen, hebben wij de twee beste schutters van Europa. Had ze een keer uitgeprobeerd samen, maar dan echt in de spits. Dus weet nog... je, Frits, we hadden zojuist Bert Wagendorp, jouw wel bekend... van de gast. Ja, ja. nou die Heel weet ook... Nou, ik... zeker, maar hij zegt, die Van Marwijk, onze bondscoach... zit in dezelfde groef en dat wil maar niet wijken. Nou, het was een aardige uitdrukking. Want kijk, laat ik vooropstellen, Bert is een zeer correcte, keurige man. Dus... Uh, Bedoel, je, je hebt bijna bezwaar om kritiek te hebben op Bert van Maarten... dat hij zo correct is. En uh, Ik wil het ook niet persoonlijk maken, maar ik had gehoopt... Denemarken is echt veel zwakker dan Portugal en Duitsland. Vergis je niet. En tegen Denemarken had je er van begin af aan moeten opklappen... en had je met een aanvallend elftal moeten spelen. En bijvoorbeeld ook de wissels begreep ik niet. Ik vond het een beetje diplomatieke wissels. Uh, waarom Narsing is er om een opening te maken? Waarom heb je meegenomen? Nou, Kuit maakt die opening niet. Ik zou met Kuit ook altijd spelen. Kuit hoor je van elke trainer die met hem te maken heeft gaat, en ook in een elftal is hij prettig om erbij te hebben, die gaat en die werkt. Waarom had je niet dit keer op het middenveld, wij spreken zonder Van Bommel en De Jong, kunnen spelen, maar met uh, Kuit en Van der Vaart. Aanvallend, aanvallend. Goed, dan Duitsland woensdag, Frits. Uh, wat moet er dan gebeuren? En, want we hebben ook dan Bas Tichler gevraagd, die, die, die loopt daar dagelijks rond, die zegt, uh, van maar wij kennen, die doet niets geks, wellicht alleen Matthijsen voor Vlaar. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk Matthijs Vlaar. Ik, ik vind dat we nog steeds zeer zwak zijn aan de linkerkant. Ik vind dat Willems kan heel aardig voetballen, maar hij moet verdedigen. En ook gisteren weer zag je dat hij verdedigend het niet aan kan. Dus ik vind dat we aan die, aan die linkerkant wat moeten doen. Misschien moet je dus nooit maar gokken met drie verdedigers spelen. Matthijs wat meer dan links en een versterkt middenveld. Maar die linkerkant blijft zwak. En je moet, ja, je moet maar hopen dat gisteren we ook pech gehad. Laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, het, het was warm. Van Persie, wat met Van Persie in de hand was... die heeft drie echt grote kansen gehad, die maakt ze niet. Wat het is met Van Persie, of het dan gebrek aan vertrouwen is... of in het Nederlands elftal, uh, hij schoot een keer mis en gleed een keer weg. Maar ook Huntelaar maakte hem niet. Ik denk dat je niet te veel moet veranderen, maar je moet wel wat duidelijk... want juist tegen Duitsland heb je wel weer misschien controlerende middenvelders nodig. Dus het is ook weer heel gek. Het elftal dat je gisteren had, dat je tegen Duitsland noemde, niet tegen Denemarken. Maar je moet hopen dat... En Avelay, je zag het toch gisteren, geen wedstrijdritme. En ja. ik las laatst ook, hoorde ik uh, bij Studio Sport zomaar dat ze willen het contract bij Avelaar verlengen. Nogmaals, ik weet dat niet. Ik lees veel Spaanse sportkranten. Ik heb hier ook een aantal Spaanse sportkranten voor me liggen. Avalai is in elke onderhandeling die Barcelona voert volgens de goed geïnformeerde Spaanse sportkranten. Het onderhandelings, uh, onderhandelingsspelen. Frits, we, we hadden nog echt een uur door kunnen praten <laughs> volgens mij. Maar uh, je hoort het, het nieuws komt eraan. Daarmee uh, hebben we nog niet gewonnen op woensdag uh, nee. met het doorpraten. Nee, nee. Oké okay, Frits, dank je wel. Zometeen okay. ons laatste uurtje, Govert. Ja. Weet je wat we gaan doen? Gezellig. Nou, hoe is het met Mauro? Dat is een belangrijke vraag. Mauro, weet je, kreeg ooit een briefje ja. van de staatssecretaris Bleker. Wil je naar het voetbal? Dan kan je naar het voetbal. En neem je moeder mee. Uh, hoe zou het met hem zijn? We ja. gaan het zometeen even vragen. En gaan. natuurlijk de finale van Roland Garros.